Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Britten sturen materieel naar Syrië. Zeven jaar een TBS geëist voor moord op Simena. En lonen stijgen minder dan verwacht. Groot-Brittannië stuurt onder meer gepanzerde voertuigen naar de opstandelingen in Syrië. Oppositieleden kunnen die gebruiken om zich veilig te verplaatsen. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, is de stap noodzakelijk om levens te redden. De Britten sturen meer materieel, waaronder communicatieapparatuur, beschermende kleding en spullen om de uitbraak van ziektes te voorkomen. Het hele pakket heeft een waarde van 15 miljoen euro. Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall schrapt in Nederland 500 banen. Bij het hele bedrijf gaan vanwege de reorganisatie de komende twee jaar 2500 van de 35.000 arbeidsplaatsen verloren. Vattenfall nam in 2009 nu onover. Het bedrijf zegt te moeten snijden in de kosten omdat de vraag naar energie laag is en er sprake is van overcapaciteit in Europa. De Europese Commissie gaat onderzoek doen naar financiële steun die Nederlandse voetbalclubs hebben gekregen. En het gaat in totaal om vijf clubs, waaronder NEC en PSV. Europa-correspondent Chris Ostendorf. Deze vijf clubs zouden uh, van de gemeentes steun hebben gekregen in wat van vorm dan ook. Mocht het inderdaad zo zijn dat blijkt dat die steun is verleend en dat dat uh, tegen de regels van de Europese staatssteun is, dan kunnen daar boetes op volgen. En bij PSV gaat het om grond die de gemeente Eindhoven... twee jaar geleden voor 48 miljoen euro kocht van de club. De lonen stijgen dit jaar minder dan verwacht. Het Centraal planbureau ging er vorige week nog vanuit... dat werkenden in 2013 gemiddeld 1,75 meer loon krijgen. Maar de loonstijging komt waarschijnlijk onder de anderhalf procent uit. En dat zegt de werkgeversorganisatie AWVN... op basis van hun CAO-databank. Op dit moment zijn 186 cao's afgesloten. waarin een loonstijging voor 2013 is vastgelegd. Deze gelden voor bijna 2 miljoen werknemers. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas is de kist met de dode president Chavez door de straten gedragen. Hij is van het ziekenhuis naar de militaire academie gebracht. waar hij wordt opgebaard. Officieel is nog niets bekend over de plaats waar Hugo Chavez wordt bijgezet. Zometeen in het Radio 1-journaal vertelt een Nederlander die in Caracas woont. over de rouw van de Venezolanen. Tegen Stanley A. is 7 jaar cel en tbs geëist. Hij zou vorig jaar in Den Haag de 15-jarige Ximena hebben doodgestoken. Stanley A. vertelde dat hij die avond had gedronken en drugs had gebruikt. De moeder van Ximena las in de rechtszaal een verklaring voor. Je bent ook voor ons op een hele speciale wijze op de wereld gekomen. Zonder hulp van de verloskundige of kraamhulp. En bij je papa letterlijk in zijn armen geworpen. En helaas voor ons, ook op een bizarre en veel te vroege op een bizarre wijze en veel te vroeg weggegaan. gaan. De VN-veiligheidsraad heeft besloten om het verbod... op de verkoop van wapens aan Somalië te versoepelen. Het wapenembargo gold al tientallen jaren. In Somalië mag het komende jaar lichte wapens kopen... en zo kan het land zijn veiligheidstroepen beter bewapenen... en de bevolking beschermen. Mogadishu is verwikkeld in gevechten met Al-Shabaab... islamitische strijders die zijn gelieerd aan Al-Qaeda... De vn resolutie verbiedt nog steeds de verkoop van zwaardere wapens... zoals luchtdoelraketten, mijnen en antitankwapens aan Somalië. FC Groningen-directeur Nijland heeft per ongeluk... in het centrum van de stad een grote politiemacht op de been gebracht. Nijland was in het kantoor van burgemeester Reewinkel aan het wachten op zijn afspraak... toen hij in gedachten verzonken op een knop drukte. Die knop die bleek de alarmknop van de burgemeester te zijn... zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen doelt om als bestuurders uh, in een, een bedreigende situatie uh, terecht te komen. En de politie weet dat ook. Dus de politie reageert ook op die manier. Hè? Wetende, uh, hier wordt de knop ingedrukt, dan is er iets aan de hand. Ja, dat was dus niet het geval. Maar er werden wel automatisch agenten naar de grote markt gestuurd. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Morgen veel wolken. en valt er ook wat regen. Het wordt dan 10 graden. Later deze week meer regen. In het weekend daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. ABB-verkeersinformatie. De, de meeste files staan nog in de regio Utrecht... en bij Rotterdam in totaal nog 50 kilometer. De meeste files worden snel korter. De langste staan nog op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Kunenborg en Geldermalsen, 7 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoop het Eewijk, 8 kilometer. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong. Met AccountView...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 Lucella Carasso. Zes minuten over zes. Komend half uur Frans Bauer... die zijn duizendste concert geeft vanavond. En prins Willem-Alexander. Hij is bezig allerlei functies neer te leggen in aanloop naar 30 april. Vandaag nam hij afscheid bij de VN als waterexpert. Het is zo'n deel van mijn leven geworden. Dat zou ik zeker niet meer los kunnen laten. Eerst Venezuela. Het leven zonder Hugo Chavez, dat is echt wennen voor de mensen daar. Een onvoorstelbaar verlies voor het land, vooral voor de armen, dat zegt een aanhanger. Zij noemt het een heroïsche man die voor ons gevochten heeft. Ik heb contact met zakenman Tony van Vliet. Hij woont en werkt al tientallen jaren daar in de hoofdstad Caracas. Dag meneer van Vliet. Goedenavond. Ja, hoe zou u de sfeer uh, om u heen in de stad omschrijven uh, na de dood van Chavez? Nou, uh, gisteravond is uh, heel verdeeld. Uh, gedeeltes van de stad heel rustig. Andere gedeeltes van de stad groot feest. Uh, met uh, vuurwerk en, en toeteren. En dus uh, uiteenlopend. Uh, de gemoederen. En als u zegt feest, uh, toeteren, dat, dat zijn dan mensen die blij zijn dat hij er die niet de, meer is? Ja, die zijn blij dat, dat het uh, voor hun dus over is. Wat natuurlijk lang niet waar is, maar dat is het gevoel wat er was. Maar er zijn ook, uh, vandaag bijvoorbeeld is er een uh, grote bijeenkomst uh, georganiseerd door het gouvernement... waar iedereen die dus uh, aanhangt aan Chavez of vindt dat hij... Uh, ...goed gedaan heeft, dat, hij, dat ze mee kunnen lopen en, en hun respect. Uh, en hij ligt uh, in het uh, Fuerte Tiona, dat is uh, het militaire gedeelte van Caracas En daar kunnen ze dus langs hem heen lopen. Ik heb nog niet begrepen of hij daar... Open of dicht ligt, maar dat is waar die dus in principe. Dat is waar het gaat gebeuren. Nou, u zegt uh, sommige mensen zijn blij, anderen verdrietig. Daar hoorden we net ook een voorbeeld van. Loopt dat door de sociale klasse heen? Kan je zeggen, de arme mensen zijn, zijn verdrietig en de rijken zijn blij dat hij er niet meer is? Nee, niet. Het is niet uh, zo. Nee, dat is niet de manier. Er zijn heel veel rijken die uh, nog rijker zijn geworden... en heel blij, zijn, heel blij waren dat hij er was. En er zijn heel veel armen die duidelijk niet blij zijn. Dus het, nee, aan beide kanten... Uh, het, het, in, in het algemeen wel de meeste arme mensen uh, met Chavez mee, denk ik. Ja, want, want er werd wel gezegd dat zijn aanhangers vooral in de krottenwijken zitten. Maar dat, dat is niet zo. Niet per jawel, definitie. Dat is, jawel, dat is nog wel zo. Dus de Kottenwijken zijn de, duidelijk groter, het grootste percentage aanhangers... is in, de, in, in dat soort gedeeltes van de stad of van het land zelfs. Uh, en vooral in het binnenland, waar veel armoede was... daar is, heeft hij nog heel veel mensen aanhang. En u, u bent zakenman, hè? Hoe, hoe laat hij het land wat u betreft economisch achter? Um, nou, toen hij dus... Uh, wat ik zou willen zeggen, toen hij begon... Uh, heeft hij een... Uh, een speech gegeven waar hij dus uitlegt dat uh, het land zo slecht was dat hij een ont land ontvangt wat helemaal niet werkt. En dat 54% van het land leeft van het import. En dat het belachelijk hoog was. En dat er, uh, ik geloof ik, 18 ministeries waren. En dat de olieindustrie 20.000 employees had. En zo is hij begonnen. En vandaag de dag is dus de import niet meer 56% maar 94% en dat zijn officiële nummers. En uh, de en nou ja, alles is precies andersom gelopen. Er zijn nu 28 ministeries en uh, nou ja, het. Ja. Er is weinig van terechtgekomen. Ja, en er zijn nu meer dan 100.000 employees in plaats van uh, net over de 20.000. Ja. Dus het is, het is uh, gewoon niet erg goed gegaan. Meneer Van Vliet, dank voor uw verhaal vanuit Venezuela. Oké. Okay. Goeiedag. Goeiedag. Okay. En dan het afscheid van prins Willem-Alexander... van zijn collega's dus, van de Verenigde Naties. Hij heeft zeven jaar lang als waterexpert... een speciale wateradviescommissie geleid. Zijn afscheid stond in het teken van de watersnood. Zoals bijvoorbeeld tsunamis, tropische stormen. Onze correspondent Wessel de Jong vroeg aan de prins... wat hij vindt dat hij bereikt heeft. Toen uh, Kofi Annan Aan mij nog vroeg om dit, dit over te nemen... en we hebben toen twee actieplannen uitgevoerd... Waar we echt water hoog op de agenda gekregen hebben. De roep om sanitatie hoog op de agenda gekregen. International Year of Sanitation. We hebben een declaratie van de Afrikaanse Unie gehad die alleen maar over water en sanitatie ging. Waar alle leiders van Afrika zich achter gesteld hebben. Dus ik denk dat we behoorlijk activistisch werk gedaan hebben over de laatste zeven jaar. Met de hele adviesraad waar ik erg trots als voorzitter voor heb mogen praten. En wijze, ik draag het nu over hopelijk aan een volgende voorzitter die gaat werken aan het 2015 programma. De volgende millennium ontwikkelingsdoelen die na 2015 komen. De, de duurzame ontwikkelingsdoelen die uit Rio 20 gekomen zijn. Dus nog genoeg werk om te doen. Uh, vooral dat wat we bereikt hebben tot nu toe hoog op de agenda houden. En uh, ook die mensen, die miljarden mensen die nog geen water of geen sanitatie hebben. In de toekomst te voorzien van goede voorzieningen. Er is een tsunami geweest, een Sandy is er geweest... de problemen met water worden steeds groter. Gaat u daar op een of andere manier bij betrokken blijven... straks als u koning bent? We zien natuurlijk dat de, de rampen, watergerelateerde rampen... waar we hier voor in New York zijn, uh, steeds uh, groter worden. Ook door... Toepasselijke plek. Uh, uiteraard, maar ook doordat de, de, de wereldbevolking nu meer dan 7 miljard is... is het ook logisch dat er steeds meer mensen geraakt worden... door watergerelateerde rampen. En we zien en horen er veel meer dankzij de media. Maar, maar uw rol straks als u koning bent... Als je hier uh, 15 jaar actief bij betrokken bent geweest... en een 15 jaar tijd uh, samen met uh, de vrienden binnen de Verenigde Naties... op hebt kunnen bouwen op deze manier... formeel zal ik dan geen voorzitter meer zijn van deze adviesraad. Maar uh, het is zo'n deel van mijn leven geworden. Dat zou ik zeker niet meer los kunnen laten. En dat denk ik ook voor Nederland niet onbelangrijk is. Want water is natuurlijk een van onze topsectoren. Het was inderdaad mijn volgende vraag geweest. Nederland heeft natuurlijk ongelooflijk veel ervaring. We zijn hier nu met een grote delegatie van allemaal... Wateradviseurs moet Nederland niet nog, gezien onze ervaring... nog een veel nadrukkelijker rol krijgen op dit vlak. Uiteraard moeten er keuzes gemaakt worden... waar je je zeer beperkte middelen inzet. Maar ik denk dat water als een van de negen topsectoren... een hele prominente rol speelt in het Nederlandse beleid. En u zei het al, hier in New York is natuurlijk ook een grote delegatie aanwezig... vanwege specifiek Sandy. Wat, wat mij dus weer terugbrengt op de ervaring van, van veel mensen binnen de Verenigde Naties, topdiplomaten... die inderdaad 30, 40 verdiepingen naar beneden moesten lopen... om, de, om water voor hun gezin te halen, dag in, dag uit. En de, dat ervoeren waar wij dus altijd over praten... waar miljoenen mensen elke dag mee geconfronteerd worden. Water voor een gezin halen. Ze zeiden, zonder elektriciteit kan je leven. Kaars is romantisch. Maar het feit dat je geen water had... dat was de grootste eye-opener voor deze mensen... na wat er met Sandy gebeurde. Wat is prins Willem-Alexander in New York... waar hij afscheid nam van zijn collega's bij de Verenigde Naties. Ja, het is een veelgehoorde klacht. Het Europees Parlement is een ver van mijn bedshow. Dat wordt er ook niet beter op, nu er nieuwe geheime plannen zijn... om het gebouw minder toegankelijk te maken. Er komen extra beveiligingspoortjes... en bepaalde delen van het parlement heten straks high-security zones. We trappen naar het Europees Parlement in Brussel. Een gebouw dat vrij gemakkelijk toegankelijk is. Net als uh, het Zustergebouw, het Europees Parlement in Straatsburg. Als journalist heb je... Je pasje, je accreditatie, gaan hier door de schuifdeuren. Lobbyisten hebben ook een apart pasje. En bezoekers, die hier nu om mij heen allemaal in de gang staan. Bezoekers namens bedrijven, namens universiteiten, studenten, scholieren. Die worden altijd keurig netjes in de hal opgevangen. Dat is allemaal daags, van tevoren allemaal geregeld. En dan ga je hier door de controle. Veel eenvoudiger dan op een vliegveld, maar wel even je spullen afleveren. Door de Rapid Scan. En ik ben er alweer doorheen. Nou, allemaal heel eenvoudig, zo gaat het altijd. Merci. En dan sta je in het Europees Parlement. Het grote Europese praathuis. Die ver van je bedshow. Zoals steeds meer Europeanen het Europees Parlement zien. En wat doet Forts? het Europees Parlement? Het gebouw moet strenger beveiligd worden. Uh, met als consequentie uh, dat niemand zich meer vrij door het pand kan bewegen. En dat jij... Uh, dus niet even langs kunt komen en zegt uh, Judith, wat hoor ik nou? Op het plein voor het Europees Parlement, Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. Wat gaat er allemaal komen? 111 glazen schuifdeuren of poortjes met glas met kaartlezers erop... waarvan 79 bij, uh, bij de ingangen van de kantoren van de parlementariërs... Um, dat gaat 2,8 miljoen euro kosten. Daar komt natuurlijk. Hier in Brussel, maar zometeen ook in Straatsburg. Ja. Wie zit hier achter? Weet ik niet. Is een goede vraag die ik me ook stel. Um, het is een besluit wat blijkbaar maandag moet plaatsvinden uh, in, de, in het bestuur van dit parlement. Dus dat zijn de voorzitters uh, van dit parlement. En uh, ja, ik zal ze zeker om opheldering vragen. Mensen in Europa klagen wel eens. Ja, dat Europees Parlement kennen we amper. Jullie Europarlementariërs klagen wel eens... er wordt veel te weinig aandacht aan ons besteed. Het wordt er allemaal niet beter op hiermee. Laten we het even voorstellen. Dus ik heb een kamer, jij wil bij mij langskomen... daar staat een grote glazen schuifpui met een elektronisch slot erop. Jij drukt op een knopje... Ik kom daar naartoe, ik zie jou staan, ik denk, nou, daar heb ik geen zin in. Of ik zeg, kom maar binnen en dan mag je even bij me binnenkomen. En dan leid ik je weer naar buiten en dan zit ik achter dat glas en jij aan het andere glas. Het doet mij denken aan zo'n gesprek tussen twee, tussen een gedetineerde en zijn bezoeker. Met zo'n telefoon in je hand, je ziet elkaar, maar je mag elkaar niet aanraken. Dat is een boze Judith Sargentini in gesprek met Tijn Sade. Die, beveiliging, die nieuwe beveiliging gaat 2,8 miljoen euro kosten. Hoe is het nu op de weg, Edwin Gerritsen? Nou, bij Amsterdam is de vrij vrijwel voorbij. Ook op andere plaatsen gaat het snel de goede kant op. Bij Den Haag is zojuist een ongeluk gebeurd op de A12 richting Utrecht. Voor Voorburg staat twee kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 van Arnhem naar Os is het nog druk tussen Renkum en het Eewijk. Daar staat 8 kilometer. Verslaggevers... Correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journal. Met de informatie van nu zou de directie van de Rabobank. al in 1997 besloten hebben om direct te stoppen met de sponsoring van de Wielerploeg. Dat zegt toenmalig topman Herman Wijfels. Herman Wijfels heeft maandenlang gezwegen over alle onthullingen in het uh, wielrennen. Maar de bekentenis van Michael Bogert is voor hem een belangrijke reden om dat zwijgen te doorbreken. Jeroen Wielaert praat met Wijfels. Nou ja, het, het was heel duidelijk. De afspraken die wij gemaakt uh, hebben, individuele gevallen ontslag. Uh, wijdverbreid gebruik van dopingmiddelen in de ploeg uh, en de oefening. Dus als wij de informatie gehad zouden hebben toen over wat nu blijkt aan de orde geweest te zijn, dan was het onmiddellijk de stekker eruit geweest. Meteen einde Rabobank. Einde Rabobank wielerploeg. Maar heeft u het niet geweten? Gaat u nu bekennen dat u naïef was... Uh, ik, uh, dat kan toch niet als wielerliefhebber, ja. met meer kennis van zaken? Nee, ik, ik moet zeggen dat wij het niet hebben geweten. Want als we het geweten hadden, dan was er dus gebeurd uh, wat ik net zeg. Uh, je kunt achteraf wel zeggen uh, dat onze ambitie om uh, een project te beginnen... waarmee wij ook een bijdrage willen leveren aan een schone wielersport... Uh, dat dat achteraf gezien uh, mislukt is... Uh, en ook uh, dat we daar misschien uh, te naïef in zijn geweest dat dat mogelijk zou zijn. Hè? Want als je erop terugkijkt moet je zeggen dat op het moment dat wij uh, de kant op wilden van een schone wielersport... eigenlijk het peloton net precies de andere kant op gegaan is. Hè? Dus dat uh, het um, EPO-gebruik uh, steeds uh, verder verbreid is. Uh, en achteraf denk ik ook wel dat dat ook te maken heeft met uh, die 50% hematocritwaarde, waardoor er als het ware... onder dat plafond van 50% ruimte uh, ontstond om uh, EPO te gebruiken. Dit gebeurde met Geert Leinders als de dokter... die voor de piketpalen zorgde van die bloedwaarde. En Michael Bogert begon al in 1997, het tweede jaar... toen u nog topman van Rabobank was... Was Zero Tolerance niet een grote maskerade? Nee, voor, voor, wat, wat ons betreft niet. Um, um, achteraf moet je wel zeggen uh, dat onder dat label er van alles is gebeurd. En je moet dus ook constateren dat uh, wat wij in belangrijke mate deden... Uh, vertrouwen op de controles... Uh, dat dat, uh, ja, laten we zeggen, uh, tenorrechten was achteraf. Al dus Herman Wijfels, destijds topman van de Rabobank. Ik ga in zo bellen met... In de ochtend met... en avondspits het NOS Radio 1-journaal. Bellen met Frans Bauer. Hij maakt zich op voor een bijzonder concert in Carré.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 Ja, vanavond in Carré uh, in Amsterdam. En heb je dat zelf bijgehouden of iemand anders dat dit de duizendste keer is? Nou, ik werd er op een gegeven moment op geattendeerd uh, door het impresariaat die uh, mijn theatershow's regelt. En uh, ja, god, dat is natuurlijk wel een bijzonder uh, iets uh, als ik heel, heel uh, eerlijk ben. En uh, ik wilde er eigenlijk aanvankelijk niet al te veel aandacht aan besteden. Maar mijn gezin dacht daar toch anders over. En uh, ja, goed. Uh, Vandaag ben ik ook een enorm verwend en vanavond komen er dan ook duizend fans hier naar Carré om mijn duizendste concert te gaan vieren. En, en wat tel je als eerste concert? Wanneer was dat? Dat was in 1995. Uh, uh, ik ben begonnen in, het, uh, in de nieuwe Nobelaar in Etteleur. Destijds nog een, uh, een, een zaaltje van, van, van 500 man. En dan nu, uh, jaren later, inclusief alle reprises van elke tour en uh, de concerten die we hebben gegeven zijn we eruit uitgekomen op het magische getal van, uh, van duizend stuks. En dat gaat niet vervelen? Nee, ik uh, moet zeggen, als ik uh, terugkijk op al die jaren, dan is het toch wel uh, heel bijzonder wat er, wat er, uh, er gebeurt is dus om van een, uh, ja mag toch een zeggen dorpshuiszanger uh, uit te groeien tot wat het nu is. En uh, ja, de zalen zitten uh, gelukkig na al die jaren nog altijd uh, enorm vol. Er is nog altijd feest, er is nog altijd een polonaise te vinden en ja, dat is toch wel... Nee. Niet, uh, ja. ik eerlijk ben. Want hoe vind je dat je jezelf ontwikkeld hebt op het podium in al die jaren dat je optreedt? Ben je bijvoorbeeld meer met het publiek gaan spelen of heb je dat er altijd toen in Etteleur ook al gedaan? Nou, kijk, weet je, de ontwikkeling vindt natuurlijk plaats op heel veel vlakken. Als ik even terugga in de tijd 1995, toen begon ik met een vijfmans orkestje. had ik een uh, paar houten planken met een paar sinuswappen, kisten met eroverheen... een uh, hoogpolig rood uh, tapijt en dat was dan het grote podium. Nu, jaren later. Uh, ja, ik sta hier echt met een, een crew van 30 man, en 120 bewegende lampen, noem alles maar op. Ook daar is natuurlijk heel veel in geëvolueerd. En natuurlijk als artiest ja, leer je natuurlijk, leer, leer natuurlijk ook bij. Ik bedoel, ook, ook daar probeer je grenzen te, te, te verleggen. Maar dus ja. welke grenzen heb je zelf verlegd? Welke springt eruit? Ja, welke er welke eruit? Uh, ik ben natuurlijk zeg maar de laatste jaren gewend geraakt ook aan de wat grotere zalen. Dat was natuurlijk vroeger niet. Uh, ik denk dat ik nu ook wel wat meer entertain dan wat ik vroeger deed. En vroeger zong ik alleen en nu entertain ik ook. Het is nu echt een uh, avondvullende show. En uh, ja, dat is toch wel veranderd denk ik ja. in, in de loop der jaren. Ik moest ook nog terugdenken. Ik heb ooit, ja, er wordt natuurlijk heel vaak uh, weer naar verwezen, maar die... Die uitzending van All You Need is Love, maar dat was nog voor Etteleur, denk ik, of niet? Dat je daar met twee dat, dat meisjes op nog, de bank zat? Ja, dat, was nog, dat was nog in de periode dat ik eh, enorm uh, gevierd was in alle sporthallen en ja. in alle discotheken. En uh, dat en echt nog voor. Uh, nog voor het eerste optreden, eigenlijk. Ja. Nou, niet voor het eerste optreden, maar voor mijn eerste grote Concert. Concerten, ja. Ja, goed. Nou, veel plezier. Geniet er vanavond van met al die duizend uh, fans. En uh, Polonaise in Carré lijkt me ook wel speciaal, eigenlijk. Ja, we, gaan, uh, we gaan het dak eraf blazen. Dus, uh, oh, oh nee, niet doen. Toch Dat nog mooie Carré. <laughs> goed. Veel plezier. Frans Bouwen. Hey, hm, dag. Dag. We hadden het er al eerder over, over de huisjesmelkers. Achterstallig onderhoud, verkrotting. Minister Blok van Wonen die wil uh, daar iets aan doen. Hoge boetes bijvoorbeeld wil die, uh, maar ook een verbod... op het verhuren van kamers voor bepaalde eigenaren. Jeroen Jager, onze verslaggever, is in Utrecht vandaag... studentenstad natuurlijk, grote schaarste aan kamers. Zodoende is het ook vaak gespreksonderwerp in de gemeenteraad. We zijn uh, Zwanenberg van GroenLinks. Uh, we lopen hier, welke straat is het eigenlijk? Minalsa straat. Wel een ding in Utrecht natuurlijk, hè? huisjesmelkers. Ja, we hebben heel veel studenten. We hebben weinig uh, oppervlak eigenlijk. Er zijn nou, ja, veel studenten, weinig kamers. Wordt nou wel een hele grote inhaalslag gemaakt door de gemeente. Maar ja, je ziet waar schaarste is ook. Dat je ook uh, veel meer malafide praktijken natuurlijk ziet. Ja. Als er heel weinig studenten waren, dan was er geen markt. Ja, we lopen hier, er staan drie panden te koop. Ze zullen... Zomaar opgekocht kunnen worden door? Nou, dat hebben we in Utrecht, dat hebben we dan wel iets uh, aan gedaan. Uh, in bepaalde wijken mag je een pand niet kopen om, uh, om te zetten in uh, onzelfstandige huisvesting. Okay. Of het moet uh, duurder zijn dan 360.000 euro. En ik, ik, bedoel, ik woon zelf in deze buurt. Ik vind het een fantastische buurt. Ja. Maar die huizen zijn niet zo duur hier. Die maatregelen van uh, minister Blok om bestuurlijke boetes op te leggen: 19.500 euro bij. ...huisjesmelkers die zich te buiten gaan, zal ik maar zeggen... ...verkrotting veroorzaken of te veel mensen in hun huis laten wonen. En uh, uiteindelijk ook eventueel... Um een verhuurverbod. Zijn dat maatregelen waar de politiek op zit te wachten? Ja, nou wat mij betreft is dit de eerste bona fide maatregel eigenlijk van uh, minister Blok... van het kabinet op, uh, op wonen. Ik denk dat wij daar heel erg op zitten wachten. Want nu, wat eigenlijk het ontzettend goede is van die... Uh, van... De gemeente kon niks tot nu toe? Nou, wat het probleem is vaak dat de gemeente dan op een gegeven moment wel... Uh, uh, pandjesbazen gaat aanpakken. Maar dan als iemand als meerdere panden heeft... moet je iedere keer bij, per pand moet je opnieuw gaan beginnen vanaf nul. En nu zie je dat eigenlijk het goeie, een van de goede dingen van deze maatregelen... vind ik dat je het ook kunt optellen... Dus bij de eerste keer kun je misschien een boete krijgen. Maar als het vaker gebeurt, kun je een verhuurverbod doen. En dat, als iemand een ander pand heeft, kun je dat daar ook veel makkelijker bij doen. Dus het maakt dus wel echt. We op deze manier kunnen we veel beter grip krijgen op uh, de malafide uh, uh, verhuurders. Je hebt natuurlijk ja. ook bonafide verhuurders. Hè? Um, dus dat vind ik een uh, pure winst. Dat is één ding nog wel dat ik me afvraag, die boete, 19.500 euro. Ik vind dat heel erg veel geld. Ik bedoel, als ik al van het rechte pad af zou gaan, zou dit mij wel helpen. Maar voor sommige, ik kan me ook voorstellen... voor sommige uh, huisjesmelkers is dit natuurlijk peanuts. Dus ik vraag mij af of dat daarmee een afdoende uh, groot bedrag... Het enige punt van kritiek dus, een iets hogere boete alstublieft minister. Ja. Zegt GroenLinks. Een iets, een iets hogere boete, ja. Pepijn ja, die... Zwanenberg. Van GroenLinks dus in Utrecht. Jeroen Jager hoorde u. We gaan naar Joost Eertmans. Joost, avondspits, na half zeven. Nou, Lucella, zeker Angela Merkel, dat is de bondskanselier van Duitsland nog steeds. Die heeft alle Duitsers opgeroepen, zoals je weet, in eigen land op vakantie te gaan. Ineens is ze dus niet meer zo heel solidair met Europa. Eh, want als het om vakantie gaat, is het dus gewoon eigen land eerst bij de Oosterburen. En ze heeft gewoon gelijk natuurlijk. Onze voormalige staatssecretaris Frank Heemskerk die werd in 2009 nog uitgelachen toen hij dat zei. Alle Nederlanders moeten in eigen land op vakantie gaan. Maar dat is natuurlijk wel een goed idee. Wat doe jij trouwens, Rucella, met de vakantie? Uh, ik ga naar Italië. Nou, ik ook. Dus dan zou je zeggen, hey, practice wat je preach. Maar ik zeg erbij, ik ga in mei een week naar Terschelling. Nou, lekker. Dus, daarom. Heb jij nog iets in Nederland geboekt? Nee, nee, nee voorlopig niet. Niet. Nou, misschien breng ik je dan in een half uurtje op andere gedachten. Uh, want dat is ook mijn stelling vanavond, luisteraars. Ga met vakantie in eigen land. Uh, is goed voor de economie. Een boost voor het uh, toerisme. Ik ga met drie uh, invited collars, uh, zoals we dat noemen, spreken. Dat is een volle bak. Maar u kunt er zeker tussen komen. Doe dat op Twitter met hashtag eens of hashtag oneens. En bel uw redactie, de reactie door op 0811 21. De lijnen gaan nu hier open. Twitter of bel naar Avondspits. Mijn stelling van vanavond is... ga met vakantie in eigen land. Heel graag tot zometeen. Tot Avondspits. Met de zuinige Citroën C1... rij je van Nederland naar Tirol op één tank. Een prettig gevoel. Zeker in de portemonnee.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 Op YouTube is een filmpje verschenen... waarop een man bij twee witte wagens met VN-opdruk is te zien. En hij zegt dat hij deel uitmaakt van een martelare brigade... die strijdt tegen het regime van president Assad. In de voertuigen zijn drie mensen te zien met blauwe helmen. De lonen stijgen dit jaar minder dan verwacht. Het Centraal Planbureau ging er vorige week nog van uit... dat werkenden in 2013 gemiddeld 1,75 procent meer loon krijgen. Maar de loonstijging komt waarschijnlijk onder de anderhalf uit... Dat zegt werkgeversorganisatie AWVN. In Caracas is de kist met het lichaam van president Chavez door de straten gedragen. Hij is van het ziekenhuis naar de militaire academie gebracht... waar hij wordt opgebaard. Honderdduizenden rouwende Venezolanen hadden zich op straat verzameld... om afscheid te nemen van hun president. En de directeur van FC Groningen heeft gisteren per ongeluk... in het centrum van Groningen een grote politiemacht op de been gebracht. De directeur zat in het kantoor van burgemeester Rewinkel... te wachten op zijn afspraak en drukte in gedachten verzonken op een knop. Die knop bleek de alarmknop van de burgemeester te zijn. Automatisch kwam daardoor een grote politiemacht naar de grote markt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit Hiemstra. Vanuit het zuiden is de bewolking aan het toenemen. en Vannacht is het bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur daalt naar een graad of 2 in het noorden. Daar zijn nog een paar opklaringen tot een graad of 6 in het zuidwesten. Ook morgen overwegend bewolkt. In de loop van de dag gaat het een beetje regenen... En de regen begint in de loop van de ochtend in het zuidoosten en zuiden van het land en breidt in de middag uit over het midden en noorden van het land. In het noorden is s ochtends nog kans op wat zon. Het wordt 8 graden, 8 à 9 graden in het noorden tot 11 graden in Limburg. En de wind waait uit het oosten tot zuidoosten. In het zuiden is de wind zwak, in het noorden staat duidelijk meer wind, matig tot vrij krachtig, in het warm gebied later zelfs krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Een vrijdag is er ook veel bewolking. Plaatselijk kan dan wat regen vallen. In grote gebieden blijft het dan ook droog trouwens. Er zijn grote temperatuurverschillen. Een graad of 6 in het noorden tot plaatselijk nog 15 in het zuidoosten. In het weekend vindt een overgang plaats naar aanzienlijk kouder weer met 5 graden overdag, s'nachts lichte vorst en kans op natte sneeuw. hebben verkeersinformatie. Op de meeste wegen is de avondspits bijna voorbij. Wat er nog opvalt zijn de files op de A12 daarna richting Utrecht. Bij Den Haag voor Voorburg, twee kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en het gorkum zeven kilometer. Daar is een auto gestrand op de linkerrijstrook. En op de A50 Arnhem richting Os staat tussen Heteren en het eenwijk zes kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. We gaan met vakantie in eigen land. Ja, verbaal vuurwerk en avondspits hier op Onderbuik FM. Bel WNL 0800 1121. Goedenavond, Merkel heeft natuurlijk makkelijk praten. In een land zo groot als Duitsland is het heel prettig met vakantie gaan. Maar als de Duitsers gehoor geven aan de oproep van mevrouw Merkel. dan hebben onze badplaatsen natuurlijk wel een groot probleem deze zomer. En daarom moeten we met gelijke munt terugslaan. Laten we onze vakantie dan ook in eigen land vieren. 9 miljoen landgenoten zoeken hun heil over de grens... tegen 3 miljoen vakantievirus in eigen land. En dat moet andersom. Je ontdekt in eigen land vaak ook meer dan in het buitenland. Je hebt geen ellendige files en je staat niet in de rij op Schiphol. Niet klagen, maar dragen, zei ik laatst. Here we go. Geef onze toeristische industrie een impuls. Vier je vakantie dus in eigen land. Wel 0800 De lijnen staan vol, dat is mooi. En er wordt ook leuk getwitterd, dat kunt u ook doen. Hashtag eens of hashtag oneens op mijn mening van deze avond. Ga met vakantie in eigen land. Laat de euro's rollen. In Nederland, zelf ga ik dus een weekje naar de Schelling. Heeft u suggesties waar we heen moeten? Vind ik ook leuk om te horen. Zeeland, Limburg, mooi Overijssel. Of misschien toch gewoon de grote stad. Laat het mij weten. 0800 1121 met vakantie gaan in eigen land is mijn pleidooi. Ton de Vries zegt, um, Jos Franken die overigens aan de lijn komt straks, die is oneens. Ton, want die zegt het is zo heerlijk rustig in Amsterdam als iedereen weg is. En Ludie Passerel zegt, eens, zomer in Nederland is heerlijk, niet te heet, lekker groen. Alleen nog iets minder hondse obers en onbeschofte voordringers. Nou, we gaan eens kijken naar de eerste bellen, dat was Frank Schrijen. Hij komt uit Boksmeer. Dag Frank. Dag Joost, helemaal mee eens. Um, je vorige twitterde, maait al het gras van mijn voeten weg. Het ja. eerste keer in Nederland maar eens wat gescholden personeel in de horeca rond te lopen. Ja. En, niet, en geen scholieren die totaal niet op de hoogte zijn van de horeca... En je dan een, een, hier in het zuiden al een glaasje pietluttig bier brengen van 2,20 euro. Dat is gewoon schandalig. Ja, dat is waar. Dat is waar. Je in Duitsland niet hoor. Daar zijn de potjes bier lekker groot. Zeker. En niet duur. En, niet duur. en volgetankt. En eh, kijk, dat over die service, daar hebben we het laatst nog over gehad natuurlijk. Over de horeca ook, eh, die de klant wegjaagt. Nee, de klant is koning, is weer een ander verhaal. Maar zou jij zelf wel op vakantie gaan in, in Nederland, ondanks de, de, de horeca? Absoluut niet. Oh, van, juist om die reden ben jij even gevlogen. Nee, ik ga naar Duitsland. Kijk aan, Frank. Je was de eerste beller, dankjewel voor je reactie. Dankjewel. Ook dank je Sjeun. ging je zeggen volgens mij 0800 1121. Wijnand zegt uh, Eertmans eens, behalve dat het de moeite waard is... geven we een mooie impuls aan onze economie, zo is het Wijnand. En Jan Willem uh, twittert, veel mensen moeten noodgedwongen... hun vakantie in eigen land doorbrengen, Eertmans en ze hebben geen keuze. Nou, dat is dan een ongeluk... of, ja, nou, wat is het? Een, een, een, een, een geluk bij een ongeluk, kun je dan zeggen. Ga met vakantie in eigen land. Kees Groen, Kees van der Groen uit Apeldoorn... Dag Kees. Ik ben het helemaal met je eens. Uh, ten eerste omdat uh, Nederland nog zoveel mooie plekjes heeft. En uh, ik woon zelf op de Veluwe. Dat is uh, sowieso wel mooi. Ik ga de laatste jaren naar de hoek. Het heeft ook een landklimaat en is meestal erg zonnig en lekker weer. Hm. Plus, uh, ik, uh, ik heb een, een kleine jongen van acht. En uh, ik ga altijd naar een camping uh, met heel veel uh, kinderanimatie. En dan ja. heeft papa ook vakantie. Kijk, oh, dan uh, zorg je, dat is al een heel, heel goede natuur. Dan moet je ook nog altijd maar afwachten in het buitenland in feite. Hè, de, als je daar zeker van bent, dan is dat een prettige bijkom, bijkomstrijd, bedoel je. Precies. Plus, uh, je zit uh, op een camping bij een dorpje. en uh, daar krijgt de middenstand ook weer een enorme impuls. Ja. Vooral de, pizza, uh, de pizzeria en, en de supermarkten. Tuurlijk. En uh, in, in deze tijd uh, van, uh, dat we elkaar de economische recessie blijven aanpraten. Ja. ...zou het toch wel eens prachtig zijn dat we de, de euro's in eigen land laten rollen. Wat goed zo, Kees. We delen, we, delen onze, we delen deze analyse. Dankjewel, Kees van der Groen. Ja, ga graag gewoon met vakantie in eigen land deze zomer of in het voorjaar. Dat maakt niet uit. Het lijkt me een hele goede zaak. Ik ga naar Jos Franke. Hij is directeur van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen. Goedenavond, Jos Franke. Goedenavond. Eén avond. Help, helpen nou dit soort oproepen? Of werkt het misschien zelfs aanverrechts om te zeggen ga met vakantie in eigen land... Nou, ik denk, kijk, Angela Merkel uh, heeft dat geroepen... bij de opening van de grootste toeristische uh, beurs in Duitsland. En in die context uh, schaar ik het onder uh, een, uh, een symbooluitspraak. En uh, we hebben zelf, uh, je refereerde er al aan... Uh, in 2009 heeft voormalig staatssecretaris Heemskerk... een vergelijkbare ja. oproep in Nederland gedaan. En als je naar de feiten kijkt, dan zie je dat dat feitelijk geen, uh, geen impact heeft. Dat is inderdaad uh, een goede, ja. Ja, kijk, De... belangrijker is het uh, dat, dat politici en uh, rijksoverheden uh, naast het feit dat het prettig is dat ze hiermee uh, erkennen feitelijk dat toerisme een zeer belangrijke economische factor is. In die zin vind ik het wel heel waardevol, zijn uitspraak. Um, dat ze de daad bij het woord voeren. En ja. dan zie je dat in Duitsland in ieder geval echt uh, stevig meer wordt geïnvesteerd... in het aantrekken van toeristen dan in Nederland. Zou het, maar zou het ook in Duitsland dan niet werken? Dat als Merkel, dus die toch wel veel gezag heeft... ik wil niks afdoen aan het gezag van Heemskerk destijds... maar zou dat dan wel invloed hebben als de bondskanselier de, de oproep doet? Nou nee hoor, ik zou dat niet overschatten. Hmm. Uh, ik denk dat het voor een sector heel prettig en belangrijk is... om te horen dat zij in dit geval... Uh, een sector erkent, herkent. Ik denk dat uiteindelijk de consument uh, zeer mondig en uh, goed in staat is ja. om eigen keuzes te maken. En dat hopen we ook, omdat uh, Nederland en Duitsland hebben, uh, op toeristisch gebied uh, ja, zeer veel baan nou, uh, bij elkaar en aan elkaar. Daarom? daarom. We moeten niet, niet te veel Duitsers uh, zeg maar, de, de kuil gaan graven op de eigen noorder, noordelijke stranden. Nee. Want dan zijn we ze ook echt kwijt. Maar, en hun portemonnee ook. Nou we ook vragen: hoe gaat het eigenlijk met ons binnenlands toerisme, meneer Franken? krabbelen we een beetje op? Nou, dat binnenlandse toerisme, dat, uh, dat zit op een zeer hoog niveau. Mensen doen daar soms uh, wat, wat badinerend over. Uh, maar je merkt eigenlijk, en dat is goed om te weten... dat Nederland voor ieder ander buitenland... Uh, eigenlijk de meest populaire vakantiebestemming is voor de Nederlander, nu al. Aha. En Dan moet je denken aan een kleine 18 miljoen vakanties in eigen land uh, in 2011 en 2012... Ja? Uh, dus per jaar. Vanaf een dat weekendje? Dat is toch echt een, uh, een serieus aantal. Dat is heel veel, maar dat is ook vanaf een weekendje al. Dat, dat noemt u dan een Correct, als... dat zijn korte en lange vakanties. Ja. En u heeft gelijk, de Nederlander is Nederland overwegend, niet uitsluitend, maar overwegend voor een kortere uh, ja. vakantie. Ja. En uh, ja, dat, dat is het profiel van de gemiddelde uh, Nederlandse vakantieganger. Kijk aan. Jos Franke, directeur uh, Nationaal Bureau voor Toerisme, zeer bedankt. Ik ga proberen een beetje op te krikken, meneer Franke, dat aantal uh, binnenlandse toeristen. Dat Misschien heeft u er ook aan bijgedragen. Dank u zeer. 0800 1121... Uh, Jos Franke zegt het, het is eigenlijk de nummer 1 locatie waar we naartoe willen. Alleen we doen het niet zo heel lang. Misschien meer een weekendje dan een lange vakantie. Nou, ik zou zeggen: pak ook eens een keer die koffer voor Nederland. Ons eigen Nederland ontdekken dus ook deze zomer. En u kunt meedoen. Mijn stelling is: ga met vakantie in eigen land. Pak die koffer en bel 081121. Of doe hashtag eens, hashtag oneens. Robert Webbe zegt mij eens. Het vakantiegevoel kun je overal krijgen. Nederland kent zoveel mooie plekjes. Een beetje googelen. Dat geeft heel veel goede ideeën. Joost geeft een ander behang. Die zegt: geeft uh, Joost. Je geeft geen impuls. Je maakt de toeristische sector voor uitgaand. Mensen, juist kapot weet je wel wat daarin omgaat. En Roelhoff zegt op vakantie in onze mooie vechtal... niet omdat het moet, maar omdat het zo prachtig is. Ik ga ze naar de wel toe. Meneer John Lahai uit Tilburg, goedenavond. Goedenavond met John Lahai van de stichting Tilburg de Water. Kijk aan. Even <laughs> vertel. Nou ja, ik, ik vind het een prima stelling en, uh, en ik ben er helemaal voor... Uh, wij zijn uh, met vrijwilligers 21 jaar bezig om de Piershaven in Tilburg uh, op een hoger niveau te brengen. En dat doen we de laatste 2,5 jaar met de stichting Tilburg te Water uh, met uh, groenteschuiten. Dus uh, uit de uh, Moskoop En uh, we hebben er nog eentje uit het Westland. Ja. Uh, en kleinschalig en het is ongelooflijk leuk. Met groente, groenteboten? Ja, vroeger oh. werd, werd, werd, werd, werd de groente naar de grote stad gebracht. En tegenwoordig brengen wij de mensen naar het land. Yeah. Uh, dus dus net ander, andersom. En af en toe halen we ook bij een ecologische boerderij uh, groenten op die we ook weer naar de stad brengen. Maar je kunt in twee uurtjes tijd kun je het uh, echt vakantiegevoel krijgen in Tilburg. We zijn heel breed georiënteerd. We hebben uh, poëzie, uh, nachtvaarten. Uh, we, kunnen, we hebben een heel mooi thema, sous le pont. Uh, eigenlijk uh, een variatie op sur le pont, Maar wij hebben concerten onder een uh, brug... die eigenlijk een uh, ecoduct is, waarvan eigenlijk niemand weet dat nee, dat nee. zo is. Nou, maar John, dat is een waanzinnig mooie het klinkt, en, uh, wij hebben. Het klinkt mooi. Hè? Ja. Je bent hier eigenlijk niet uitgepraat. Dat, dat is duidelijk. Maar John, ik zeg gewoon Tilburg op water... of te water zeg je, hè? Tilburg te water. Ja. Daar kunnen mensen op googlen en dan komen ze bij jou uit. Ja, leuk. Is. Dankjewel, Joost. Oké, okay, John, graag gedaan. En succes daarmee. Vier vakantie in eigen land is mijn stelling. En op Twitter gaat het helemaal los. Tom Luijten zegt, oneens, iedereen moet lekker op vakantie gaan... naar een plek waar je zelf tot rust kan komen. Daarna kan men vries de crisis weer tegemoet gaan. Ik ga zo meteen praten met Frank Kalshoof. Hij is econoom en ook lid van de argumentatiefabriek. Nou, die zal wel een goed argument hebben, neem ik aan. Nico van Maaren uit, uit Waardenburg. Ja, goedenavond. Dag, Nico. Ik ben het oneens met de stelling. En wel hierom? Ik vind gewoon dat mensen ja, hun plekje moeten kiezen waar ze zelf tot rust komen. En zelf vind ik de Alpen en zo veel mooier. Ja. Dus ik zou zeggen... Ja, kies zo een plekje waar je tot rust kan komen. Duidelijk Nico, je maakt mij ook even heel rustig ineens. De broer van Nico, hey, dat is hij, hashtag eens. Ik wil graag een plekje reserveren op een camping aan het Hetwiegemeer... om daar te genieten van de vogels in de gecompenseerde natuur. Dat past allemaal in 150 tekens. Fantastisch, doet u dat ook. Hashtag eens, hashtag oneens. Frank Alshofer, goedenavond Frank. Frank, goedenavond. Oh, excuus, jij hoorde mij nog niet. Nu wel Frank. Ja. Zeg, hallo? hallo Frank met, uh, met Joost hier. Um, ja, de stelling is: ga met vakantie in eigen land. Zeg het maar. Ja, ik begrijp dat je sociaaldemocraat bent geworden. Want oh jee. Je uh, herhaalt nu iets wat uh, uh, ooit uh, staatssecretaris ja. economische zaken Frank Heemskerk uh, uh, alles heeft geroepen. Ja, die was toen, uh, toen wel trouwens. We hebben het er net ook even over gehad met, uh, met uh, Jos Franken. Maar hij, hij was volgens mij toen niet in staat om zijn eigen kabinet zelfs te overtuigen. Want die bleek ook voor drie kwart ja, naar en, Italië. Ja, en Nederland ook niet. Uh, en dat is ook, ja. uh, maar goed ook. Want uh, ja. het is echt een onzinnige oproep. Oh. Uh, en wel om, uh, om twee hele goede redenen. De ene is, uh, uh, de capaciteit is er helemaal niet. Als uh, alle mensen die uh, uh, van de zomer naar een buitenland zouden willen gaan... in Nederland zouden willen blijven, dan hebben we echt een probleem. Dan moeten mensen bij jou op de bank gaan slapen in plaats van een hotel. Meen je dat nou? Ja, jij bent econoom, is dat, is dat serieus uitgerekend? Als er negen, het is 9 miljoen mensen hè, wat zich buiten de poort begeeft en 3 miljoen hier. Andersom ja. zou jij zeggen, dan ontstaat er acuut een probleem ook op de campings. En, uh... Nou ja, wel heel snel. Ik bedoel, de, de, de vakantieindustrie uh, uh, is gebouwd op uh, piekbelasting in de zomer. Ja, Heer, in, ja. in principe zijn, zijn uh, uh, juist in de zomer de hotels vol en de campings vol en uh, is alles vol. Ja, maar we hebben een spreiding opgebouwd. Met... En, en nu ja. wil jij in plaats van 3 miljoen mensen er nog eens 9 miljoen bovenop gooien. Nou, meer, meer andersom. Ik zou zeggen 6 miljoen erbij. Maar dan zou ik wel een zomer voor me zien van zeg maar, eind april tot, tot oktober. Tot en met oktober. Oh, dus je gaat ook over het weer, begrijp ik. Dat, dat doen we vanavond er even bij. Oh ja, oké. Okay. Nou ja, maar goed, maar, maar zolang jij daar niet over gaat, uh, <laughs> ik, ik, kan, kan het dus helemaal niet. Uh, nee. Uh, dus dat, dat lijkt me het killer argument. Maar uh, uh, er is eigenlijk nog iets wat ik veel belangrijker vind: ja. uh, het is een uh, vorm van uh, nationalisme, protectionisme, zo je wilt. Uh, waar we in de wereld echt niet op zitten te wachten. En die op lange termijn schadelijk is voor Nederland en de Nederlandse economie. Maar wacht nou even, Frank. Schadelijk voor de economie. Ik, ik kan heel veel dingen bedenken. En daar ben ik geen econoom voor. Maar ik, ik denk toch echt als mensen hier meer geld gaan uitgeven op vakantie. Dat dat goed is voor de Nederlandse economie. Ja, nee, dat, dat, ik snap dat dat je eerste gedachte is. Maar daarom heb je, heb je mij ook aan de telefoon. <laughs> Om je uit te leggen dat je ongelijk hebt. Dus. Um, um, de. Uh, het punt is namelijk dit. In de wereld worden we rijker door handel met elkaar te drijven. En vakanties over een weer vieren is een vorm van handel drijven. Mm -hmm. Landen die nauwelijks handel drijven zijn armer dan landen die heel veel handel drijven. En uh, Nederland is nou net een soort economie die, de, uh, die hè, klein en open is. Ja. We zijn een kleine, klein bootje op een grote zee. Ja, ja. Maar we zijn enorm open, want uh, we exporteren ons helemaal gek. En we importeren ons ook helemaal gek. Dus wij zijn voor het herstel van de economie erg afhankelijk van wat er gebeurt in de, in de internationale economie. Nee, dat is, al, de dat, dat is goed. Maar dan moeten we dus ook voor naar het buitenland zeggen, op vakantie, daar moet handel gedreven worden. Moet nou ja, niet... ne, uh, de, ja, nou ja er, moet, er moet handel gedreven worden. En uh, dit is een vorm uh, van, uh, van protectionisme, ja. Waar je zegt, uh, koop, koop Hollands waar... Ja, um, dat, dat was mijn eigen mijn simpele gedachte. Maar veel te simpel, blijkbaar, Frank. Ik moet verder, want wij, we hebben nog een invited in zometeen. Dat is, dat is namelijk een, een meer dres mee. En, en daar wil ik ook nog even mee praten. Maar Frank ja, blijft. Dat, dat vind ik prima. Ja. Maar je moet wel eerst even nu uh, uh, toegeven dat je ongelijk hebt. Dat is een onzinnige stelling. Is. Frank, dit is de eerste, eerste man of vrouw sowieso die in mijn show deze vraag stelt. En je weet het, daarop zal toch het antwoord moeten luiden: ik ben nog niet overtuigd. Ah, huh. nou, dat is dat, dat, dat, Valt u dat, dat je je tegen? Ik, ho ik hoop je toch vaker te gaan spreken, Frank. Da okay. Dank je wel. Frank Kalshoven, met een stevige mening, kunnen we zeggen... 0800 1121, ga met vakantie naar eigen land. Bart van der Wijst zegt, oneens, ik breng lekker mijn vakantiegeld... en mijn gezin buiten de EMU. Daar krijg je gewoon meer waar voor je geld. En Poelbo Paris, zegt mij eens, Joost, ga, toch ga ik naar Parijs. Je wordt hartelijk ontvangen en je krijgt ook nog wat lekkers. Bij ons is het boe en ba in de horeca. Ik ga gewoon weer naar wat bellers, want het loopt lekker vol. Uh, Theodor Beddens uit Eden. Ja. Yeah. Ik ben het oneens stelling Ja, hoor. En want uh, volgens mij uh, moeten we niet uh, protectionistisch denken, maar uh, in een breder Europees verband. Dus ik zou zeggen, voor de e Nederlandse economie is het verstandig als we dus allemaal naar Griekenland, Italië en Spanje op vakantie gaan. Wij moeten naar Griekenland gaan om de zaak daar op te krikken. Ja, als wij ons geld uitgeven aan Griekenland, uh, dan uh, worden we automatisch mm hun -hmm. economische problemen in ieder geval minder ja, ja. groot. En, uh, uh, volgens mij kunnen wij het uh, wel eerst eens missen. Bovendien, als we met z'n allen wegblijven uit de zuidelijke Europese RAND... ...zak die nog verder weg. Theodor, het punt is helder. Dank je wel. Ik moet er even door, want ik ga naar Mirjam. Mirjam mee. Hoofdcommunicatie van de Algemene Nederlandse Vereniging van de Reisondernemers. Mirjam, goedenavond. Ja, goedenavond. Mirjam, val maar in huis. Uh, eens of oneens? Ja, ja, ik zou zeggen, de, de klant uh, kan zelf het beste bepalen waar hij naartoe op vakantie wil... En daar hebben we niet echt een overheid voor nodig die dat gaat bepalen. En als we het dan hebben over Nederlandse producten... ja, ik bedoel, de overheid gaat ook niet bepalen... dat we ineens nu, zoals morgen, op klanten moeten gaan lopen. Dus uh, uh, laten klanten het zelf bepalen waar die naartoe gaat. Ja, en, ja dat bepaalt ik blijkbaar wel zelf. Want als je ziet wat in de meivakantie... hoeveel mensen er extra weggaan om juist een beetje zon te vangen... Ja. Uh, wat we gewoon heel graag willen... Dan zie je gewoon dat die uh, hardwerkende Nederlander. Uh, toch uh, mm -hmm. allerlei uh, zondvakantielanden zoekt. Oké, okay, Mirjam, lijn is een beetje slecht van je. Ik heb, ik heb daarom ook nog één vraag aan je. Waar ga je zelf naartoe op vakantie? Uh, ik ga zelf naar Madagaskar. Kijk, dan doe je dus wel mee aan je, aan je, eigen, <laughs> je eigen argumentatie. Uh, ik wou zeggen: veel, veel plezier en een fijne vakantie, Mirjam. Dankjewel. je wel. Oké, tot de volgende keer. Meerandres Mee, mee is, is dus actief bij de Vereniging van Reisondernemers. Is het er ook niet mee eens? Die zegt: laat iedereen het zelf bekijken. Wilco Boender zegt: Eerdmans in mei vakantie één week. Uh, en de zomervakantie in eigen land bedoelt hij in één. En de zomervakantie drie weken heerlijk naar Walger en Zeeland. De place to be in eigen land. En Marcel Steeman zegt ook: eens, er is genoeg moois te blijven in eigen land. En dat doet hij in Kastricum. Uh, we gaan luisteren naar Hans Kienhorst uit Enschede. Ja, dag Joos, mijn Hans hier. Ik heb even een, uh, een tegenstrijdigheid bij jou. Want eerst zeg je van, ik ga een week op, uh, op een van die eilanden zitten, op de, op de wadden. Ja. En daarna ga je dus nog naar Rome of weet ik veel waar je in gaat. Nou, Rome, Rome daar zal ik ja, over dromen, Rome maar dus, dan wordt hem niet... Maar waarom doe je dat dan? Nou, even je radio uitzetten, Hans, als het kan ondertussen. mijn, mijn schouder ja, geef, ja nee. Mijn oude geschiedenisleraar zei altijd... het bordje dat naar Utrecht wijst loopt zelf ook niet naar Utrecht. Die heb ik altijd onthouden. Maar dat is een beetje flauw. Maar ik zeg je, ik zeg je dat ik in ja, dat mei... Ik van, ja. Nou, valt mee Hans. Maar ik zou zeggen, in mei ga ik natuurlijk wel in Nederland op vakantie. Dus dat doe ik wel. Dan gaan we naar de Scherling. Ja, nee, maar dat, dat doet en... aan, jou, aan jou heel de stelling niks af. Nog steeds hoor ik een radio, maar, dat, maar, maar wat bedoel je dan? Nou, als je er toch zo voor, voor, voor bent om, om in Nederland te, te blijven... Ja. Dan moet je ook hier blijven. En moet je niet zeggen: ik ga naar Griekenland of Italië of Spanje, maar ik ga eerst lekker een week op een van de eilanden zitten. Dan moet je je geld wat je daar hier besteed in, in, in Spanje of I I I I Italië kunt ja. besteden, ook, ja. ook hier besteden. Hans, laat ik de ik vraag. We toch dubbel op dit. Laat ik de vraag omdraaien. Waar, waar ga jij naartoe? Ik ga nergens heen, omdat ik een uitkering heb. <laughs> Dan moet je. Ik, ik, ik ben al geen 30 jaar op. Op vakantie geweest. Maar dan ben je toch in geweest. ga je toch lekker even in de buurt fietsen of iets dergelijks? Dat kan toch wel? Ja, dat doe ik ook. Nou, Massum oh, okay. heen. Mooi zo. Misschien zeg je wat, wat? Niet direct, moet ik heel eerlijk zeggen, Hans. Nou, ga daar maar eens in. Nou, Massum, dat is een heel mooi bos. Dat heet het Springendal. Dan heb je de bronnen. En tot zover zijn de Romeinen ook gekomen. Juist omdat die, die bronnen dat, dat, daar lagen. Ja. Oké. Okay. We zijn het dan ja, toch eens, Hans, wil, we zijn het toch eens. Uh, duizend voor Christus of zoiets. Duizend voor Christus, Hans, ik Vondra laat je vijf gaan. Dat je wel. Zo oneens waren we het ook weer niet. Want je gaat toch even de, de gen, geneugde van de Twens en de, de, de Deze omgeving ventileren. Ik zeg, ga met vakantie in eigen land. Uh, we gaan Albert de Bruin uit Mijn in Land horen. Goedenavond. Albert. Hallo. Hallo. Ik, uh, ik, hallo. Hoor je me? Ja, hoor je. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, ja, ik ben het, uh, ik, ik ga één weekend in eigen land en uh, voor de rest zoek ik heel snel Duitsland of België op. Want daar is het toch iets gezelliger en de horeca is er iets goedkoper. Aha. Maar... maar, maar en, nou, ja? Ja. Vertel. Ik uh, kan de horeca daar in Nederland misschien niet zoveel aan doen, dat ze zo duur zijn. Uh, want ze worden voor elke stoel die ze te veel buiten zetten op een terras... worden ze flink bekeurd. Dus de lokale overheden die al die heffingen voor mm. die horeca beginnen... Mm. die mogen ze daar ook wel eens voor aanpakken. Werken werk je ook niet mee. Nee. Albert, dankjewel. Uh, nog Henriette uit, uit Amersfoort. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Reageer. Ja, ik ben het eens met de stelling. En dat komt omdat ik uh, elk jaar twee weken in eigen land op vakantie ga... En dat doe ik dan met de kinderen van mijn broer. En dat bevalt altijd heel erg goed. Er is ontzettend veel hier te doen. Dus uh, ik ga ook nog wel eens naar het buitenland. Maar dat is dan een lang weekend of zo. Ja, oh, je, je draait eigenlijk om. Wat langer in Nederland en wat korter in het buitenland. Ja, precies. Nou, wat vrij. En in Nederland is, ik bedoel, het is prachtig. Je kunt naar de Waddeneilanden, je kunt naar Amsterdam... je kunt naar het Dolfinarium met de kinderen. Dus je kunt echt heel veel doen. Precies, maar je bent zelf wel, wel eens op vakantie in het buitenland geweest... of is dat ook een beetje een principezaak? Nee, het is geen principezaak. Ik, uh, uh, ik ben veel in Italië geweest, in Griekenland, in Parijs. Ik bedoel, ik, ik doe dat ook wel. Maar ik ga altijd twee weken per jaar gewoon in eigen land op vakantie. Heerlijk. Harriet de man. Dat, uh, dat is goed om te horen uit Amersfoort. In eigen land op vakantie gaan, ik bepleit het hier. En we gaan naar Ralf uit Etteleur. Ja, hallo Joost, goede Hallo Ralf. Ja, ik, ben, ik, ik behoor niet tot je, tot je volgeling in dit geval. Hoor. Want ik vind, het, ik vind het een afschuwelijk idee. Laat als nou, dus als het alsjeblieft opblazen zoveel mogelijk. Maar dat is toch heerlijk, zomers. Dus Daar kan je tenminste aan één stuk door over de wegen rijden. Dat, dat benut ik juist voor dagtrippen. En, en, en dan ga ik het praktisch het hele land door... En, je gaat lekker met vakantie naar het buitenland, dan ben je in een heel andere omgeving. Je zit hier met 17 miljoen mensen onderhand, op ja. zo'n zo, zo, zo klein gebied. Ik zou zeggen, laat, ik, ik vind het heerlijk als, als iedereen weg is. Dan dan zou, dan maar, ja, Ralf, maar zodra je de grenzen van Amersfoort zeg maar, voorbij bent, als je uit de Randstad komt, dat is een oase van rust. Kijk, ik ben een, west, een westeling, zeg maar. Ik kom uit de Randstad. Ik, ook, maar ik ook. Jij teleur, ja, inderdaad. Maar dan, dan nou, zie... nou, nee, ik ben een hagenaar, hoor. Ik woon in oh, net toe, maar ik, ik, zie... ik ben een hagenaar. Nou, goed, dan dat is... Dat... ook. Nou, dat is nog veel duidelijker, maar dan kom je toch in een ja. heel ander... En trouwens, als je het over Scheveningen hebt, je loopt daar gewoon het strand op... en je waant je toch ook uh, op, een, op een heel ver oord als het mooi weer is. Nou, ik heb achter de kust altijd gewoond in de Vogelwijk inderdaad, en dan liep de duinen door en het, daar, was, daar was rust toen. Zalf. Maar niet, niet, op Sche niet in Scheveningen, nee, niet moet... in Kerkduin. Precies, je moet een eentje lopen. Oké, okay, Ralf, ja. dank je wel, hè. Tot de volgende keer, hoop ik. Merci en ja. een goede vakantie voor, uh, voor straks. Nou, zover is het niet, maar we waren redelijk in de stemming gekomen. Ik spaan zegt me nog oneens. Weekendje weg is oké, okay. weinig keus. Land is te klein, niet avontuurlijk en veel te veel regels die het vakantiegevoel beperken. Je kunt meer tweets zien op twitter.com en dan hashtag eens of hashtag oneens bekijken. We gaan eruit voor kunststof. Zometeen ontvangt Petra Possel, daarin journalist Marcel Reuzer. WNL is morgenochtend natuurlijk weer met Vandaag de Dag op Nederland 1. Daarin spreekt Leonie Ter Braak onder meer met economisch stratege Alex Klein. En met internetdeskundige Danny Mekic. Kijken dus vanaf 7 uur op Nederland 1 Vandaag de Dag. Dit was een mooie stelling vond ik vandaag. Dank voor het luisteren, dank voor het meedoen, ook via Twitter. Morgenavond natuurlijk een nieuwe avondspits, nieuw gesprek van de dag. Wat mij betreft heel graag tot dan. Noteer het nummer 0800 1121. Hashtag eens, hashtag oneens. Heel fijne avond en graag tot morgen.